10 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Het OM in Frankrijk gaat onderzoek doen naar beschuldigingen... dat oud-presidenten geld hebben gekregen van Afrikaanse leiders. Een advocaat zegt dat Chirac en leden van zijn regering... tussen 1995 en 2005 zo'n 15 miljoen euro in contanten hebben gekregen. Het geld zou komen van Afrikaanse leiders die Franse militaire steun kregen... en werd met koffers en trommels naar Frankrijk gebracht... De advocaat die nu aan de bel trekt was onder Chirac adviseur over Afrika. De man zegt dat hij de koffers en trommels heeft opgehaald... bij de Afrikaanse leiders. Chirac ontkent alles en wil de man aanklagen voor smaad. FNV-bondgenoten en Affacabo blijven tegen het pensioenakkoord... ook nu er nadere afspraken zijn gemaakt... om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken. FNV-bouw noemt de afspraken een stap in de goede richting. Maar wacht nog met een definitief oordeel...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 Vanavond bewolkt en enkele buien. Vannacht opklaringen en overwegend droog. Koelt af naar 13 graden. Morgen af en toe een bui en minder wind. Alleen in het zuiden zonnige periode. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer Centrum 2 kilometer...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 Goedenavond. Twee Europese grootmachten openen de groepsfase van de Champions League. Barcelona in eigen huis tegen AC Milan. Frank Wielaert. Uur onderweg. Barcelona leidt met 2-1. Na die hele vlotte goal van Milan na 24 seconden van Pato. Pato is inmiddels helemaal geen factor meer in deze wedstrijd. Het is Barcelona dat de klok slaat. En op dit moment, gezien de wedstrijd, kun je nog maar één vraag stellen: met hoeveel gaat Barcelona winnen van Milan? En die Houtkamp volgt de andere wedstrijden op de voet in ons nieuw opgerichte matchcenter. En hoe gaat het met Mario Been bij zijn Europese debuut met Genk? Genk tegen Valencia nog altijd 0-0. Valencia wel wat sterker, maar uh... Genk blijft uh, heel goed uh, overeind. Morgenavond begint Ajax aan de Champions League. De tegenstander is dan Olympique Lyon. En dat is een grote club, weet Frank de Boer. De spits is daar uh, gehaald, 24 miljoen. Nou, dat is bijna in Nederland niet denkbaar. Dat je zulke bedragen kan uitgeven aan spelers. Dus dat betekent dus dat je met een hele grote club te maken hebt. En verder blikken we in deze uitzending nog uitgebreid terug... op die prachtige, onaanvolgbare tennisfinale van de US Open. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Het is dus meteen al raak op de eerste dag van de groepsfase van de Champions League. Barcelona tegen AC Milan. Microfoon viel heel even uit. Frank, de andere twee ploegen in deze pool die spreken niet echt tot de verbeelding. Victoria Pilsen en Baten Borisov. Dan zou ik zeggen, als je ervan uitgaat dat die twee grote ploegen... allebei zich dus uiteindelijk wel makkelijk gaan plaatsen... dat ze heel vrij uitspelen vanavond. Ja, dat, dat, dat deed Milan zeker in het begin van uh, deze wedstrijd. Wat je zegt is natuurlijk waar. Uh, Milan en Barcelona spelen eigenlijk deze twee groepswedstrijden voor de show. Want uh, weliswaar kampioen van Tsjechië en kampioen van Wit-Rusland. De enige echte kampioenspool in de Champions League, groep H. Maar uh, ja, deze twee steken daar natuurlijk met ...kop en schouders bovenuit. Dus wat de uitslag van deze wedstrijd ook wordt... Uh, ...en hoeveel Milan gezien de wedstrijd ook gaat verliezen van uh, Barcelona... Uh, ...ja, dat maakt eigenlijk niet uit... ...want uh, Milan gaat zich zeker ten koste van Pielsen en Bata Borisov... Uh, ...normaal gesproken plaatsen voor uh, de volgende ronde. Nou ja, eerst uh, natuurlijk... ...dan moet je wel nog een leuke wedstrijd spelen. Dat lukte Milan nou, ik denk, een kwartiertje, twintig minuten. De eerste tw kwartiertje, het eerste kwartiertje, de eerste twintig minuten... ...was Milan prima. Daarna zakte het in en uh, liet het Barcelona voetballen. Dat ging heel lang goed tot de 1-1 viel. En daarna, eigenlijk, eigenlijk sinds de 2-1 na de pauze... ...is het uh, gewoon puur wachten op het moment dat Barcelona uh, de, de derde goal... ...de beslissende goal gaat maken in deze wedstrijd. Nu uh, is uh, Milan aan het uitverdedigen. Eigenlijk is uitverdedigen gewoon een kwestie van de bal... ...hard naar voren schieten, in dit geval richting Seedorf. Die krijgt de bal niet onder controle, dat doet uh, Fabregas wel... Dus kan Barcelona rustig doorvoetballen via Mascherano in de combinatie eventjes naast hem met Alves. En dan gaat Barcelona, zoals we van Barcelona gewend zijn, natuurlijk over Xavi. Het schijfje Xavi doorvoetballen met Fabregas die in het veld is gekomen in de loop van de eerste helft. Eigenlijk al voor uh, uh, Iniesta die niet helemaal goed in orde was en dus onmiddellijk gewisseld was. Hij is natuurlijk heel belangrijk ook in het elftal. En als je een wissel hebt als Fabregas dan twijfel je geen seconde. Is er iets niet helemaal in orde met een van je middenvelders, dan doe je gewoon Fabregas erin zonder daar een tel over na te denken. De Spanjaard weer terug bij zijn oude liefde vanaf Arsenal gekomen. Hij verloor in 2006 nog een Champions League finale met Arsenal tegen zijn eigen Barcelona, waar hij nu weer gewoon lekker op het middenveld loopt te ballen. Het oppermachtige Barcelona, in deze, ook in deze tweede helft, eigenlijk net als het laatste half uur van de eerste helft. Maar één ploeg die aan het voetballen is, en één ploeg die dat probeert uit al Macht probeert om dat te verdedigen. Tot nu toe lukt het redelijk voor wat betreft AC Milan. Maar redelijk is niet goed genoeg. Want na 64 minuten staat Barça voor met 2-1. De groepen E, F, G en H komen in actie vanavond. Acht wedstrijden dus in totaal. En die noemde net al Racing Genk tegen Valencia 0-0. nog. Wat valt er verder op? Dat op dit moment Chelsea scoort tegen Bayer Leverkusen. Het Bayer Leverkusen van Michael Ballack terug in Londen. Uh, we hebben in deze wedstrijd al een afgekeurd doelpunt van Leverkusen en Chelsea gezien. Maar zojuist dus 1-0 voor de thuisploeg geworden. 1-0 voor Chelsea. 0-0 uh, heb ik al verteld in dezelfde groep als Chelsea Leverkusen bij Racing Genk tegen Valencia. Borussia Dortmund Arsenal 0-1 in de eerste helft. Het 15e Champions League doelpunt van Van Persie. En opvallend daaraan is dat maar twee van die 15 doelpunten buitenshuis. Zijn gescoord. Dus in een uitwedstrijd. Uh, Barcelona, AC Milan heb je net gehoord. In diezelfde pool. Dan kan de bierpom bijna open... bij Victoria Pilsen. Want uh, Bater Borisov uh, is de tegenstander. Het team van Kesman. En Pilsen staat met 1-0 voor. Interessante wedstrijden allemaal. Het kwam allemaal wat langzaam om gang met doelpunten. Maar nu valt de een na de ander. I never knew.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 Over my head was dat van de fray Barcelona tegen AC Milan. Na één minuut dachten we nog, Frank, dat, Bas, of dat Milan het heel goed kon... zonder aan Ibrahimovic vanavond, maar het blijkt toch van niet, hè? Nou, uiteindelijk inderdaad niet, maar het was niet alleen na 24 seconden zo. Daarna was Pato nog twee keer bloedgevaarlijk in dat wat onwennige centrum bij Barcelona... waar eigenlijk twee controlerende middenvelders staan, Busquets en Mascherano. Maar inmiddels is daar Puyol bij gekomen. Puyol terug van een knieblessure is geopereerd in de zomer... dat hij het einde van het vorig seizoen eigenlijk de hele tijd geblesseerd is geweest. Inmiddels ook in de ploegen gekomen trouwens Son bij AC Milan... Dat brengt het uh, aantal Nederlanders in totaal op het veld uh, op drie. En uh, alle drie spelen ze dan bij Milan. Met Van Bommel, die al een gele kaart heeft gekregen. En Clarence Seedorf, die mij de eerste twintig minuten van deze wedstrijd uitstekend beviel. Die deed werkelijk alles goed. Maar ja, daarna was het alleen maar tegenhouden, geblazen. En dan is niet zo gek veel eer meer te behalen in zo'n uh, wedstrijd. 70 minuten onderweg. Barcelona 2-1 voor nog altijd tegen Milan. Nu een poging om uh, daar Pato te bereiken in het centrum. Die staat tussen drie Barcelona-verdedigers. Dat zijn er toch al gauw. Uh, Drie te veel ook voor Pato bal Gaat gewoon over de achterlijn. En dus kan Barcelona gaan uitverdedigen. Het is wat lastig voor Allegri. De coach die kwam van Cagliari. En uh, gelijk uh, AC Milan kampioen maakte. Eindelijk weer eens kampioen maakte in uh, de Serie A. En nu ook wat moet laten zien na de vroege uitschakeling in de Champions League vorig jaar. Bij de laatste 16 tegen Tottenham Hotspur. En nu moet het dan een beetje gaan gebeuren natuurlijk voor Milan. Ook in de Champions League. Daar komt Abidal weer met de volgende aanval voor Barcelona. En dan de hensbal volgens mij. En dat wil Messi ook graag. Dat de scheidsrechter dat geeft. Maar die geeft geen hensbal. Die laat de aanval gewoon doorlopen voor Barcelona. Dat nog altijd balbezit heeft. 70% in totaal in deze wedstrijd balbezit. Daar komt Daniel. Oh, steekballetje in gedachten naar Pedro. Maar Pedro was alweer onderweg naar randje strafschopgebied in plaats van richting de achterlijn. En dus wordt het een makkelijke opraadbal voor Abiati, de doelman van uh, Milan. En kan Milan weer proberen uit te verdedigen. Maar die verdedigen kort uit via de achterhoede. En dat eh, levert eh, al, alweer heel vlot balbezit op voor Barcelona. Wilde ik gaan zeggen. Maar Atkinson heeft een vrije trap gezien. En dat heeft hij overigens goed gezien. Overtreding gemaakt op Pato ter hoogte van de middenlijn. En dus kan Milan nog eventjes doorvoetballen. Dan kunnen ze ook die bal weer eventjes aan de voeten voelen. In het nou, kamp nou tegen Barcelona. 2-1 is de tussenstand. En wij schakelen door naar ons langs de lijn matchcenter. En die houtkamp dat is nieuw dat matchcenter. Kan je uitleggen voor de mensen thuis hoe je daar zit? Is dat met acht tv-schermen, twintig computers, mensen die koffie voor je halen en zo? Dat laatste niet. maar... Oh. <laughs> wel ook hoor. Gaan ja, we dat ook doen? Nee, de, de sportredactie bestaat uit uh, internet, teletext. Uh, de redactie van Langs de Lijn, ook van televisie, zit hier in de buurt. Uh, en die uh, houden alles bij samen met mij. Ik heb een aantal schermen om me heen: uh, computers, Twitter en de hele rattenplan. Bijvoorbeeld over Twitter gesproken. Er kwam een tweet van uh, Nouri Sahin. Misschien ken je hem nog wel. ex een En nu speelt bij Real Madrid. Een van de tegenstanders van Ajax. Hij speelde vorig jaar bij Borussia Dortmund. En hij tweet. Uh, Champions League time met uitroeptekens. Watching Borussia Dortmund today. And tomorrow three points in Zagreb. Want morgen spelen ze... Uh, tegen Dynamo Zagreb. Uh, opvallende zaken. Uh, er wordt veel gescoord opeens. Het is 1-0 geworden bij Chelsea, Bayern Leverkusen. De enige wedstrijd die nog op 0-0 staat... is Racing Genk tegen Valencia. Uh, Dortmund Arsenal 0-1. Olympiacos Pireus tegen Olympique Marseille... staat 1-0 voor Marseille. Is ook niet zo gek, want het is de eerste wedstrijd dit seizoen... voor Olympiacos Pireus. Dat hebben we uitgevogeld. Uh, de competitie is daar wel al bezig... maar de ploeg zou twee wedstrijden spelen... in de eerste twee rondes... Tegen Caval en uh, Volou. En die twee ploegen zijn nou net bij een onkoopschandaal betrokken. En uit de competitie genomen. Uh, het is dus opmerkelijk. Olympiakos Pireus de eerste wedstrijd. Staat 1-0 achter tegen Olympique Marseille. Uh, opvallend Abwelk nicosia tegen Zenit. 1-1 nadat Zenit met 1-0 voorkwam. Uh, datzelfde geldt voor Porto, Shakhtar Donetsk. 1-0 voor Donetsk. Nadat uh, Hulke penalty gemist had. Nu 2-1 voor Porto. En die bierpompen bij uh, Victoria Pilsen moeten weer even dicht. Want hm. Baat van Kerstman heeft zojuist uh, gelijk gemaakt. Kerstman niet zelf, maar een uh, ploegenoot van hem: 1-1 is de stand bij Pilsen Bater Borisov. Cappuccino was het hè? <laughs> ja, ja, graag. Gaan we regelen. Zonder suiker.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 Raccoon met de tweede hit in korte tijd. Took a hit. Ongekende luxe voor Nederland in de Champions League-wedstrijd Barcelona-Milan. Veel Nederlanders, Frank, hebben nog kans op vier in totaal? Nee, nou niet meer, want uh, Van Bommel gaat er zojuist uit. Voor uh, Aquilani kan nog wel dat uh, Afalai erbij komen, maar dan gaan we weer van 2 naar 3. In verband uh, met uh, Emmanuel Son en Seedorf, die nog wel gewoon uh, in het veld staan bij... Uh, Milan, dus ja, dan is afleiden de enige overgebleven Nederlander die nog in het veld zou kunnen komen. Dat is een optie, want Barça heeft pas twee keer gewisseld. Maar ja, dat zal toch eerst, de, denk ik, de 3-1 willen maken. De, de kansen daarvoor zijn alweer van een tijdje geleden. Daar gaat Villa tussen vier verdedigers in. Hij legt hem helemaal breed, want als er dan vier om hem heen staan... moeten er ergens ruimte staan, maar hij is helemaal alleen. En dus Son, die er goed tussen zit, pikt de bal op voor Milan... Dan dat weer even kan gaan voetballen. Het inbrengen van Emanuelson, dat is ook het teken van Allegri. Dat Milan weer met drie spitsen moet gaan spelen. Weliswaar, Cassano eraf gehaald. Nou ja, dan moet er toch uh, Emanuelson in de breedte. Pato in het midden. En uh, dan moet er vanaf de rechterkant Nocerino uh, uh, meer gaan komen. Wat meer naar voren toe voetballen. Maar uh, Milan komt er eigenlijk niet of nauwelijks uh, serieus van de eigen helft af. Dat is uh, allemaal bijzonder moeilijk. Abidal nu voor Barcelona. En dan kijkt hij uh, om zich heen. Verbaasd, waar zijn al mijn tegenstanders? Dus maar afleggen op Messi. Messi die uh, de hele avond al bezig is om die hele defensie van uh, Milan te dollen. Hij wil heel graag een doelpunt maken. Maar het lukt hem steeds niet. En nu laat Via de bal lopen voor Ambrosini. En Ambrosini wordt dan ondersteboven gekegeld. Grijpt naar zijn schouder. Alsof hij pijn heeft. Begon niet in de basis Ambrosini. Maar viel in voor Kevin Prins Boateng. En in de eerste helft gebeurde dat overigens ook al. Boateng die niet, ook niet helemaal lekker. Volgens mij was hij een beetje misselijk of zo. Hij was niet geblesseerd. Maar hij moest wel naar de kant. En Ambrosini nu op zijn beurt op de grond. Hij oogde behoorlijk geblesseerd met nog 10 minuten te gaan. En die 2-1 voorsprong voor Barcelona tegen Milan in Barcelona. Kortom, prima uitgangspositie voor de Spanjaarden tegen de Italianen. En die houtkamp volgt in het matchcentrum niet alleen alle zeven overige wedstrijden, maar ook wat de voetballers zullen al twitteren. Wordt er veel getwitterd tijdens de wedstrijden, Andy? Ja, het valt mee, Henry. Ik heb hier een aardige tweet van Johnny Heitinga. Die blij is dat Emanuelson in het team is gekomen bij AC Milan. En vindt het een... Uh, a great game. Nou ja, uh, amazing, zegt hij erachteraan. Dus dat is uh, leuk. Uh, ik heb al verteld over Sahin. Uh, wel opvallende zaak hoor, in die Champions League. En de grootste verrassing lijkt te worden... Apoel Nicosia tegen Zenit. Het stond 0-1 uh, voor Zenit. Het werd 1-1 uh, en 2-1... door Manduka en uh, Ayoton voor Apoel Nicosia. Uh, dat is opvallend gesproken. Acht van de 17 doelpunten die tot nu toe gescoord zijn... in de Champions League, zijn gemaakt door Brazilianen. Uh, Zenit met 10 man. Uh, dat is dus wel grappig. Apuel Nicosia won van Wisla Krakau in de vorige ronde. Uh, het Wisla Krakau van uh, Robert Maaskant. 2-1 dus. Nicosia voor tegen Zenit. En verder zijn er uh, nog altijd dezelfde standen met Borussia Dortmund. Arsenal nog altijd 1-0 voor Arsenal. Maar Dortmund probeert al, uit alle macht de gelijkmaker te scoren. Ajax kan met een fitte selectie toeleven naar de start van de Champions League. Voor Ajax is die morgen, dan speelt het in de Amsterdam Arena tegen Olympique Lyon. Lyon werd vorig jaar derde in de Franse competitie. Vanmiddag schoven coach Frank de Boer en Jan Vertongen aan voor een persconferentie. Bas Tigler was er ook. Het is niet bepaald de zwakste groep waar Ajax in terechtgekomen is... met naast Lyon ook Dynamo Zagreb en Real Madrid...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 Want de meesten hebben wel de nodige ervaring, vindt Frank de Boer. Als je ziet, de spelers natuurlijk, hebben wij heel veel jonge spelers nog steeds. Jan is ook nog steeds 23 volgens mij. Wel 24, nu? Nee? 24. Maar het zijn toch allemaal internationals. We nee. uh, hebben vorig jaar de Champions League gespeeld. Als <coughs> Je ziet uh, een Christian die natuurlijk nummer 20 is... maar die ook al uh, internationaal speelt met Denemarken.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 Dan is dit het mooiste podium. Tot slot, voor het goede gevoel. Negen jaar geleden speelde Ajax ook eens tegen Lyon in de Champions League. En wonnen ze thuis en uit van de Fransen. Dan weten we dat maar vast. Dat was Bas Ticheler en ook Frank de Boer en Jan Vertongen. En van Vertongen is het een kleine stap naar Racing Genk. Andere Belgen in de Champions League. Nog steeds niet gescoord tegen Valencia, En die? Nog steeds niet. En dat is op zich al knap. 0-0 de stand. Valencia heeft wat grote kansen gekregen. Maar de allergrootste kans was voor Jeroen Simaïs. Uh, de speler van uh, Racing Genk van Mario B. Nog even voor alle duidelijkheid. Hij uh, schoot de bal heel goed op doel, maar helaas voor de Belgen ging de bal er niet in. Daar staat het nog altijd 0-0. Uh, dat is de enige wedstrijd die op 0-0 staat in diezelfde groep. 1-0 Chelsea tegen Leverkusen. Uh, Arsenal nog altijd 1-0 voor door het doelpunt van, uh, van Percy. En verder uh, weinig uh, veranderingen in de standen. Uh, Porto, Shakhtar Donetsk 2-1. Een rode kaart bij Donetsk. Dus uh, Porto uh, lijkt zeer uh, ver te komen. Play Dance was dat de voorloper van Crowded House met Message to My Girl. En die uitkamp in het matchcenter. Ja, leuk als je al die wedstrijden kunt volgen. Ik denk dat je het mooiste doelpunt van de avond heb gezien hoor. De voetballer van het jaar in België vorig jaar. Perisic overgekomen van Club Brugge. Nu spannend voor Borussia Dortmund. Maakt uh, de gelijkmaker tegen Arsenal. En op dit moment uh, scoort Chelsea 2-0 tegen Bayer Leverkusen. Maar de doelpunt van Perisic voor Borussia Dortmund. De gelijkmaker tegen het Arsenal van uh, onze grote vriend van Persie. Was van een ongekende schoonheid zoals het zo mooi heet. 1-1 daar en Chelsea 2-0 voor tegen Bayer Leverkusen. De mooiste goal dus daar, de mooiste affiche van de avond... blijft natuurlijk Barcelona tegen AC Milan. Komt er nog een beetje leven in die wedstrijd aan het einde, Frank? Nee, dit, dit, ja, voor ons in ieder geval wel. Omdat uh, Afla in de ploeg is gekomen. Dus uh, de laatste wissel is in ieder geval voor hem geweest. Hij komt uh, in de ploeg voor de man die we vooralsnog matchwinner kunnen noemen. David Villa, de man van de 2-1 voor Barcelona. Die stand staat er nog altijd. We zitten in de laatste tellen officiële speeltijd. Zes wissels in totaal. Dus reken ik even snel uh, richting de drie minuten. Nou, daar zal uh, een scheidsrechter in de Champions League gauw nog een minuutje bij doen. Vanwege blessurebehandelingen waar we er nu trouwens ook een van hebben. Want Abidal ligt op op de grond grijpt naar zijn enkel. En, uh... ...hinkelt inmiddels weer voorzichtig overeind. Afvalaai trouwens, kort na zijn invalbeurt... ...kreeg een kans aangeboden door Messi... ...maar raakte de bal net niet helemaal lekker. Er zat ook nog een verdediger van Milan tussen, Nesta is dat. En die, ja, daardoor kwam het schot van Afvalaai net niet lekker los. Dat zou wat zijn, invallen in zo'n grote wedstrijd. En dan ook nog de 3-1 maken, de beslissende goal... ...zodat iedereen zeker weet dat Barcelona gaat willen winnen in eigen stadion van AC Milan. Nu Zeedorf die een paas verstuurt in de richting van Pato. Maar de bal gaat toch een medetje of 5-6 bij Pato vandaan. Dus moet Pato naar binnen toe komen. En daar is Pujol eerder bij de bal. En dus kan Barcelona weer gaan uitverdedigen. Dat doen ze via Valdes Lange bal naar voren. En nu moet... Barcelona waar eventjes de bal aan Milan gunnen via Nesta. Die loopt maar met de bal aan de voet naar voren toe. Want Barcelona houdt alle lijntjes keurig gesloten richting de aanval. En dus moet het via een omweggetje over de rechterkant via Nocerino. Bal over de achterlijn uiteindelijk wordt het nog een hoekschop. Het wordt nog een hoekschop. En Puyol laat even weten wat hij ervan vindt bij een van de vijf scheidsrechters. Die schelt hij bijna ondersteboven. Wordt daar nu ongetwijfeld voor teruggevloten. Dat, dat, dat hij dat doet. Dat hoort natuurlijk niet. Ook niet als aanvoerder van Barcelona zijnde. Je ziet aan Puyol ook. Die geopereerd is in de zomer. Aan een... Pijnlijke knie dat hij nog niet echt lekker in de wedstrijd zit. Hij mist het ritme. Hij raakt de bal soms volkomen ongelukkig. En nu de hoekschop van Milan. Genomen door Zeedorf richting de tweede paal. Kijken of Milan er nog gevaarlijk aan kan worden. Dat gebeurt ook. Het wordt gewoon 2-2. Dankzij een goal van Thiago Silva is het toch nog 2-2 geworden. En krijg je toch nog het slot waar je op hoopt in de blessuretijd. Dat er toch in ieder geval nog iets gebeurt. Uit een standaard situatie is het Milan dat 2-2. 2 maakt. Dus in de allereerste minuut scoort Milan 1-0. Dan komt Barcelona aan bod. Eigenlijk alleen maar Barcelona aan bod. En dan in de allerlaatste tellen van deze wedstrijd scoort Thiago Silva, de centrale verdediger, met een Hele goede kopbal tussen drie Barcelona-verdedigers in doet hij dat. Tortorent die hoog bovenuit. Prima corner natuurlijk getrapt door Seedorf. Die gelijk een assist ook nog weer op zijn naam krijgt. Op zijn oude dag nog in de Champions League. AC Milan maakt 2-2... In blessuretijd. En nu zal dus de stormloop serieus gaan beginnen. Want Barcelona voetbalt altijd een beetje op dezelfde manier. Wat plichtmatig in hetzelfde soort tempo. Maar dan met al die korte paarsjes kom je er uiteindelijk toch wel door. En nu verwacht je dus dat Barcelona in de slotfase nog eventjes zal gaan aanzetten. Nou, ze gaan eerst achteruit richting Puyol. De, de bal krijgt van uh, Valdes. Ja, er zit nu wel wat tempo meer in, in de wedstrijd. Fabregas de bal uh, breed leggen. En dan zoeken naar uh, de vrije man. Die moet uh, meestal, wordt hij dan gevonden trouwens aan de rechterkant bij uh, Alves. Die wordt nu uiteindelijk gevonden door Xavi. Ik heb al eerder gezegd, ongeveer zijn favoriete afspeelpunt. Maar je zoekt natuurlijk naar Messi. De man die iets kan creëren in die slotfase. Abidal helemaal aan de linkerkant van het veld. Word, uh, ja, hij krijgt uh, de overtreding mee. De overtreding gemaakt door Terwijl Abidal de bal gewoon bij Afelai krijgt. En die door wil voetballen heel kamp nou In ieder geval alle supporters van Barcelona die zijn nu boos. En uh, we zitten in de vierde minuut extra tijd. Dus wat hier komt, deze vrije trap voor Barcelona, dat is ongetwijfeld de laatste kans die ze gaan krijgen. De vrije trap is kort. De combinatie tussen Fabregas en Messi mislukt. Komt er dan nog een mogelijkheid? Nee. Mascherano die kan wel schieten, maar dat is na het laatste fluitsignaal van Martin Atkinson de Engelse scheidsrechter. En dat betekent dat we, nou ja, een goede wedstrijd van Barcelona hebben gezien. Met heel veel balbezit voor de Spanjaarden. Maar ja, wel twee Goals van AC Milan op momenten die er zullen bijblijven. In de eerste minuut de goal van Pato. En in de laatste minuut de goal van Thiago Silva. Daartussendoor zaten natuurlijk nog de goals voor Barcelona. En dus eindigt deze wedstrijd. Het hele mooie affiche aan het begin van dit Champions League seizoen. Tussen Barcelona en AC Milan in een fraaie 2-2 eindstand. En ja, het gebeurt niet zo vaak dat Barcelona twee wedstrijden achter elkaar niet wint. Afgelopen weekend was het ook 2-2 in de Spaanse competitie. Uit bij zo je dat. De andere uitslagen van vanavond, en die zijn ze allemaal binnen? Ze zijn uh, allemaal binnen. Uh, net nog uh, Pilsen tegen Baten in diezelfde groep H. Daar is het 1-1 geworden. Dus met z'n allen bovenaan zo'n beetje. Uh, opvallende zaken. Nou, Laten we maar bij groep E beginnen. Chelsea-Bayern-Leverkusen uh, 2-0 geworden. Tweede doelpunt kon ik net melden. Werd gemaakt door Torres. Eindelijk een keer zou je bijna zeggen. Dan uh, genk Valencia knap. 0-0 afgelopen. Uh, genk het eerste puntje binnen in de Champions League. Uh, in diezelfde pool is dat als Chelsea-Bayern-Leverkusen. Groep F Dortmund-Arsenal 1-1 op het laatste. Moment nog Dortmund langs zij afgelopen Olympiakos tegen uh, Olympiek Marseille. 0-1 afgelopen. En uh, dat is groep F. Dan naar groep G. Allebei de thuisploegen gewonnen. Porto 2-1 van Shakhtar Donetsk. En ik denk toch de verrassing van de avond. Ja. Apol. Nicosia tegen Zenit Sint-Petersburg. 2-1 voor de Cyprioten. Dat is uh, heel knap gedaan. En groep H hebben we al behandeld met uh, Barça, Milan en Victoria Pilsen tegen Bater Borisov. Ik weet niet of ze teletext hebben op Cyprus, maar ze kunnen een foto maken van de stand van groep G. Want daar staat Apuelo Nico Sia, ik denk op alfabetische volgorde bovenaan, want ja. ze wonnen allebei met 2-1. En, en ook hand. nog even leuk, één dingetje nog, ik heb gezegd 8 van de 17 doelpunten, het waren de 14 op een gegeven moment, zijn door Brazilianen gemaakt, en dat is natuurlijk heel erg veel. Waarvan acte en die houtkamp. We gaan tennissen. 24 uur geleden waren Novak Djokovic en Rafael Nadal bezig... aan de eerste set van de finale van de US Open. Die wedstrijd liep uiteindelijk tot kwart voor drie s'nachts. Het werd een spektakelstuk van je welste. In vier sets gewonnen door de onbetwiste beste tennisser van dit jaar. Novak Djokovic. Superlatieve schoten velen tekort. Her en der werd zelfs al gesproken over een van de beste wedstrijden ooit gespeeld. Oud-tennisser John van Lottem zat ook op het puntje van zijn stoel... maar hij was iets voorzichtiger met het geven van complimenten. Ja, Natuurlijk geniet je van dit soort wedstrijden. Al vond ik dit niet uh, de allerbeste wedstrijd uh, um, um, ja, van het toernooi. Uh, en ook niet de beste wedstrijd van hun onderlinge ontmoetingen dit jaar. Het is wel een uh, bizar gegeven. Djokovic uh, komt dit jaar echt om de hoek kijken. Wint ja. drie van de vier Grand Slams. Er wordt al een beetje gesproken over het nieuwe tennis. Onderschrijf jij dat? Uh, ja, dat hoor ik ook. Er wordt, er wordt veel over gesproken, met name in Nederland. Van, ja, hij zet een nieuw niveau neer. Nou, da, daar ben ik het niet mee eens. Uh, Waarom niet? Nou, ik, als je kijkt, uh, met name de wedstrijd die hij gespeeld heeft tegen, tegen Federer. finale moet hij gewoon verliezen. Uh, Federer is de betere speler. Uh, finale uh, Roland Garros, uh, vind ik het mooiste wedstrijd van het jaar tot nu toe. Uh, verliest hij ook. Waarbij Federer echt zijn niveau tot, ja, tot zijn niveau haalt waar hij in zijn beste periode in zat, um, alleen het is gek om te zeggen, uh, Federer is mentaal de minste van, uh, van de drie, van Nadal en Djokovic, en, en daar verliest hij dan zijn wedstrijd op uh, uh, in de halve finale. Um, ja, Nadal heeft het zelf uh, vandaag ook nog gezegd in de persconferentie, ja, is, is, uh, heeft Djokovic nu een nieuw niveau neergezet en Antwoordde hij nee. Ja, is zijn bekkend beter geworden? Is zijn service beter geworden? Nee. Uh, hij is gewoon mentaal en fysiek zo sterk geworden. En, uh, en onwaarschijnlijk veel zelfvertrouwen. En daar, daar teert hij heel erg lang op. Het is ook een persoonlijkheid. Ja. Dat is iets in het tennis uh, ja, waar je ver mee komt. Dat, uh, dat is wel gebleken inmiddels. Uh, is, dat, maakt hem dat ook sterker? Het feit dat hij zijn grapjes, zijn grolletjes, zijn dingetjes heeft? Ja, hij krijgt daar heel erg veel zelfvertrouwen door. Hij heeft het publiek ook nodig. Uh, als je een goed naam kijkt, vindt hij het ook, uh, vindt het ook helemaal niks als het publiek voor een veder is of voor Nadal is, dan gaat hij toch proberen uh, het publiek naar zijn hand te zetten. En, en daar krijgt hij dan weer enorm veel energie van. Uh, en, en, en met zijn grappen en grollen en energie die hij verbruikt, uh, staat hij wel dag in dag uit gewoon die wedstrijden te winnen. Dus hij is mentaal, is het echt een beest. Maar Djokovic is wel de terechte nummer 1 op dit moment? Ja, als je drie Grand Slams wint in één jaar en eh, nogmaals, als ik zei, twee wedstrijden verliest, dan ben je ja, absoluut de terechte nummer 1. En ja, dan kijk ik met een schuin oog even naar het, het damestennis, waar de nummer 1 van de wereld nog nooit een Grand Slam heeft gewonnen. Eh, ja, dan is het contrast op dit moment heel erg groot tussen mannen-tennis en het, het uh, damestennis. Nog even terug naar die finale van vannacht. Waar heb je nou het meest van genoten? Uh, weersomstandigheden waren heel erg moeilijk. Er stond heel erg veel wind. En, en van daaruit toch het, het allerhoogste niveau kunnen halen. En telkens maar weer een, een finale de staan, mentaal en fysiek. Ze hebben gewoon het publiek echt laten genieten. En iedereen heeft het vandaag over uh, die finale. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een uh, publiciteit voor de sport. Dat was John van Lottem. En van van Lottem gaan we naar Marcella Mesker... die de US Open de afgelopen twee weken voor ons heeft gevolgd. Marcella, goedenavond. goedenavond. Ik zou bijna zeggen, we moesten lang zoeken om iemand te vinden... die het niet de beste wedstrijd sinds tijden vond. Want dat vond van Lottem toch echt duidelijk. Vond jij dat ook? Nee, daar was ik het niet met hem eens. Uh, ik, ik was het met hem eens dat tot nu toe vond ik Djokovic-Federer... de beste wedstrijd van het jaar. Maar sinds gisteravond vind ik die finale Djokovic-Nadal... veruit de beste, mooiste wedstrijd uh, van het jaar. Ja, van het jaar. Moeten we al verder gaan dan dat? Want er zijn mensen die, uh, die, die komen echt superlatieve tekort... en die spreken zelfs van misschien wel een van de beste wedstrijden aller tijden... of gaat dat weer een stapje te ver? Um, nou, er werd tot nu toe altijd uh, gesproken over die finale... Nadal-Vederer-Wimbledon 2008. En dat was vooral ook een hele spannende wedstrijd. Vijf uh, zetter, 8, 6, vijfde set, geloof ik. Um, maar... Ik vind deze wedstrijd nog beter dan die finale toen. Het is ook natuurlijk een andere ondergrond. Uh, op hardcourt is heb je iets completer spel. Is het meer echt tennis? Op, op, op, op, op het gras is het wat moeilijker. Um ja, de beste wedstrijd ooit. Ja, tot nu toe misschien. <laughs> maar Borg-Mekkeroo, wat was het, 1980, was toch ook niet verkeerd. Ja, het was misschien uh, niet de meest spannende. Dat is misschien wat deze wedstrijd dan tegen heeft. Hè? Omdat het in vier sets uh, afgelopen is. Met zelfs 6-1 nog in de vierde set. Maar kan jij eens uitleggen dan, met name aan John van Lottem... wat er nou zo ongelooflijk goed was aan deze wedstrijd? Nou, de, de rallies, het, het tempo van de rallies... Um... Rally's die van 20 tot 30 keer heen en weer gingen... en dan nog eindigden met een winner. Dat was een ongelooflijk hoog niveau. Ik heb ook ergens een statistiek gelezen... dat de gemiddelde lengte van een rally was 7,5 slagen. Dan denk je, ja. nou, 7,5 slagen, dat is helemaal niet zoveel. Maar dat is dus wel heel veel in tennis. Want gemiddeld is een rally van 3 tot 4 slagen normaal. Dus dit is bijna uh, twee keer zoveel. Ja, want ook aces en zo tellen natuurlijk mee. Dus ja, slag, en, ja. En, en, en een vrij punt op de surf. En een misser. Dus dat gebeurt natuurlijk heel veel. Of een punt die je scoort na nou 1, 2, 3 klappen. Dat zijn de meeste punten. Maar rallies van 20, 30 keer. Dat was daar gewoon de factor de hele wedstrijd door. En daar stonden de mensen, 24.000 New Yorkers, voor op de banken. En dat is een statistiek. Nou, dat, dat heeft geen wedstrijd gehaald dit jaar. En nee, ook ja, die partij van Federer Djokovic. Wat er alles mee te maken heeft ook. Ik was van het eerste tot en met het laatste punt. Elk punt geboeid. Herken ja. je dat? Ja, heel erg. En ik denk ook dat het te maken heeft met vooral de instelling van die twee spelers. Uh, de uh, ongelooflijke onverzettelijkheid, uh, de vastberadenheid. Uh, Beiden straalden enorm veel zelfvertrouwen en overtuiging uit. En ze wilden niet toegeven op elkaar. Daarom had je ook dertig keer een rally op het allerhoogste niveau. En dan denk je, nou, die kunnen ze niet meer terug hebben, En die ook niet. En die ook niet. Maar dan gleden ze op de hardcourts om die ballen nog terug te krijgen. En uiteindelijk dan, de een of de ander sloeg dan nog een winner. En ja, ik heb zoiets nog nooit gezien, hoor. Hebben zij dan dus tennis gisteravond naar een ander level getild? Want je, je dacht na een paar games, dit houden ze nooit de hele wedstrijd vol. En dat gebeurde toch. Ja, dat gebeurde zeker. En, en zelfs ook die vierde set was dan 6-1. Maar ook daar was het niveau nog schrikbarend hoog. Okay. Ja, een, een, een, een nieuw niveau. Um, weet je, van één wedstrijd kan je dat niet zeggen. Uh, we zeggen allemaal, nou Djokovic, het nieuwe tennis... of, of de nieuwe held, de, de nieuwe generatie... Natuurlijk heeft hij een fantastisch jaar gehad. Misschien wel het mooiste jaar in de geschiedenis van tennis. Met drie Grand Slams, tien titels. Uh, het niveau wat hij heeft laten zien. 64 wedstrijden gewonnen. Slechts twee verloren. Waarvan eigenlijk maar eentje. Dat was tegen Federer. Die andere gaf die op. Maar... Um, hoe lang houdt Djokovic dit vol? Kijk, Je kan pas echt zeggen als iemand um, het niveau op een, op een hoger pitje zet... als hij dat jaar in jaar uit kan volhouden. Een jaar of drie, vier. En dan weten we het pas echt. Ja. Maar op dit moment heb, heeft Djokovic met name... en ook die finale van gisteren heeft de tennis... Um, ja, eh, gewonnen. Het is naar een hoger niveau gegaan. Maar goed, één wedstrijd of één seizoen is nog niet genoeg. Het moet nog even doorgaan. En dan kan je echt spreken over een eh, ja, weer nieuwe verandering in het tennis. Ja, jij spreekt al van het fantastische jaar van Djokovic. Hij heeft eh, in zes finales achter elkaar van Rafael Nadal gewonnen. Um, hoe kan dat, dat Nadal in zes finales niet het recept vindt... om uiteindelijk ook maar iets te kunnen in inbrengen? Nou, op een gegeven moment uh, gaat het natuurlijk ook in het hoofd zitten van Nadal. Dat zagen we in de finale van Wimmel en daar speelde Nadal echt onder zijn kunnen. Gisteren niet. Nadal speelde goed, zelfs weer beter eigenlijk dan ik hem uh, bijna het hele jaar heb gezien. Nadal is aan het werken uh, aan die oplossing om Djokovic te verslaan. Hij praat namelijk in zijn persconferenties ook al over het jaar 2012. Hij wil zijn service verbeteren. Hij wil zijn back-end dieper slaan. Hij zegt ik wil meer in het veld spelen, want alleen dan heb ik een kans. Maar heb je daar gisteren al iets van teruggekomen? Gezien? Uh, ja, ik vond hem... Uh, um, zijn voorhand was weer ouderwets goed. Hij speelde agressief, agressiever dan dat hij de laatste maanden heeft gedaan. Dus dat waren al positieve signalen van, uh, van Nadal, absoluut. En uh, ja, Djokovic uh, heeft hem eigenlijk nog steeds op, uh, op alle fronten uh, geklopt. Ja, en dan is het bijzondere, nou ja, Als je het bijzonder uh, moet noemen, dat Roger Federer eigenlijk als enige... Um, Djokovic nog kan verslaan. Dat deed hij in Parijs, op Roland Garros. Hij deed het bijna nu al twee matchpoints. Uh, uh, wat is dat dan? Kan, uh, heeft Djokovic het spel van Nadal wel helemaal uitgekristalliseerd en ontleed... en lukt hem dat bij Federer nog net niet? Ja, dat klopt. We hebben te maken met drie wereldtoppers. Hè? Uh, misschien vier, weet je wel. Murray kan je daar eigenlijk ook nog wel ja. bij rekenen. Maar uh, Federer heeft jarenlang problemen met Nadal gehad die kon die niet verslaan. Zeker niet op Greffel, maar ook niet in die Grand Slam-finales. Er was iets met die linkshandige spin naar die backhand van Federer. Ja, dat lukte gewoon niet bij de Zwitser. Dat was gewoon een vervelend lastig spelletje. Dan krijg je eh, Djokovic tegen Nadal. En dan krijg je Nadal die met die linkshandige voorhand. naar die dubbelhandige backhand van Djokovic gaat. Nou, dat vindt Djokovic heerlijk. Dus het recept van die ijzersterke voorhand van de Spanjaard... ja, dat gaat niet op tegen de Serviër. Dus Nadals spelletje... Eh, ja, ligt Djokovic gewoon heel goed. Maar gaat Djokovic dan weer tegen Federer spelen? Dan heeft Djokovic het wel heel lastig met ja, de variatie van Federer. De versnellingen, um, um, de service volley die hij af en toe speelt, de dropshots. Uh, Federer laat Djokovic weer niet in zijn baseline uh, ritme komen. Dus die heeft weer een spel wat Djokovic niet prettig vindt. Hm. En dat maakt het natuurlijk ook, denk ik, voor het komende jaar uh, uh, waanzinnig interessant. Hoe die jongens ja, tegen het eind van het toernooi in de halve finales dus in de finales, ja, tegenover elkaar staan. En uiteindelijk zal het dan om de mentaliteit gaan Wie de big points wint, ja, tegen een tegenstander, tegen wie ze misschien liever niet spelen. Ja, kijk alvast een heel klein beetje, Marcella, vooruit. We krijgen natuurlijk nog het slot van dit tennisseizoen, want het is zo oneindig interessant als je weet dat die drie spelers elkaars angstgeekner zijn eigenlijk. Wie is de beste over een jaar? Ik denk Djokovic. Ik denk uh, dat het uh, voor Novak Djokovic pas het uh, begin is. Kijk, je kan hem nog niet vergelijken met Federer. Die staat op 16 Grand Slams. Djokovic nu op 4. Nadal op 10. Dus uh, ja, feiten liggen, liggen niet. Hij heeft nog een, uh, een hele lange weg te gaan. Ja. Wil hij de beste tennisser aller tijden worden. Het niveau wat hij nu heeft laten zien is ontzettend hoopvol. En ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Djokovic nu uh, ja, de te kloppen man is. En dat hij het komende jaar en de komende jaren uh, de dienst gaat uitmaken. Oké, okay, Marcella Mesker, dankjewel. We gaan terug naar het Champions League voetbal. Barcelona tegen AC Milan eindigde in 2-2. Ik denk dat Mark van Bommel daar tevreden mee moet zijn. Maar we gaan straks naar hem luisteren. Het interview is nog niet binnen. Eerst muziek. Seems so cool. De zangeres Rachel Louise met haar nieuwe single Hardcore. Mark van Bommel dan nu toch over het 2-2 gelijkspel... dat hij met Milan binnensleepte in Barcelona. Het is tien minuten na de wedstrijd, kwartiertje. Mark van Bommel, mag je feliciteren met een 2-2 gelijkspel? Heb je met 2-2 gewonnen eigenlijk? Nee, 2-2 is een gelijkspel. Ja, maar je weet wat ik bedoel. Ja, maar als je de laatste minuut de gelijkmaker maakt... dan voel je je wel blijer dan dat je uh, voorstaat en je incasseert de 2-2...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 Want dit resultaat is natuurlijk wel een stukje prettiger. Mark van Bommel, Tom Egwers sprak met hem. Een andere Nederlander dan die vanavond een bijzondere avond had in de Champions League. Mario Been debuteerde als coach op het allerhoogste niveau. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Racing Genk speelde in België 0-0 tegen de Spaanse topper Valencia. Hankok sprak met Mario Been. Ja, Mario 0-0 tegen Valencia. Voelt dat een beetje als een overwinning?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 Eerste avond in de Champions League van Racing ging 0-0 dus thuis tegen Valencia. In diezelfde groep, groep E, won Chelsea met 2-0 van Bayern Leverkusen. Luis en Matta maakten het doelpunten. Chelsea staat er hier dus het beste voor na één speelronde. In groep F werd Borussia Dortmund tegen Arsenal 1-1. Een domper voor Arsenal, want dat stond heel lang met 1-0 voor. Robin van Persie maakte in de 42e minuut 0-1. Perisic maakte in de 88e minuut 1-1. Olympia Pireus tegen Olympique Marseille eindigde... In in 0-1 betekent dat de Fransen drie er het beste voor staan... als enige met drie punten, Arsenal en Dortmund dus op één puntje. In groep G werd FC Porto tegen Shakhtar Donetsk 2-1. Na een 0-1 tussenstand, Luis Adriano bracht Shakhtar op voorsprong. Bij Shakhtar kwamen uiteindelijk ook twee rode kaarten. En Porto won de wedstrijd dus nog. Apoel Nicosia was een verrassing tegen Zenit, 2-1. En dus staan de Cyprioten en de Portugezen hier samen aan kop. En we hoorden natuurlijk al Barcelona, Milan 2-2. Victoria Pilsen tegen Bater Borisov werd daar 1-1. Alle ploegen dus op één punt. Morgen zijn we er vanaf half negen met Ajax tegen Olympique Lyon. Graag tot dan.